Feiten zijn toch verjaard. U hebt u laten omkopen? O, to, to, to, to, laten belonen voor vriendendienst. Een politieman? Een commissaris zelfs? Wat oh, oh, oh. gaat u nu doen? Mij de les lezen in zaken beroepsheren en deontologie? Of naar mij blijven luisteren en sneller aantal zaken oplossen... waarbij je hopeloos in de kruis zit? Jongens, jongens, jongens. Ik, ik moest niet naar hier komen, commissaris. Is het feit dat ik dat wel gedaan heb, niet...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 De moordenaar is van Sylvie van der Voorde. En dat is dus niet waar? Nee. Waarom vinken, meneer Lerwa? Uh, de man is dood, uh, dus... Uh... U hoopte dat daarmee voor Guy en Stefanie de kous af zou zijn... en zij niet verder zouden zoeken? Als die moord ooit opnieuw ter sprake zou komen, ja. Maar, helaas. U hebt buiten Missotten gerekend. Oh, ik, ik verwijt hem niets.